Bonenbakker met het NOS Journaal. GroenLinks roept minister Leers nogmaals op om voorlopig geen verwesterde Afghaanse meisjes uit te zetten. Kamerlid Dibi is geschrokken van het bericht dat twee Afghaanse zussen uit Hengelo mogelijk dinsdag worden uitgezet. De meisjes van 18 en 15 wonen al negen jaar in Nederland. Dibi wil dat Leers hun uitzetting in ieder geval opschort tot na het Kamerdebat over zijn beleid dat woensdag wordt gehouden.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 De passagiers vielen uit de mand, de 70-jarige ballonvaarder kwam met de mand in het water terecht en verdronk. Het weer, het is helder en een graad of 10, overdag opnieuw veel zon en weinig wind. Het wordt 21 tot 26 graden, in het zuiden kans op een bui. Ook tijdens de paasdagen is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Utrecht den Bos tussen knooppunt Ouderijn en de Waalbrug Zeldbommel. En op de A12 Den Haag Utrecht tussen de knooppunt de Prins Klausplein en Gouwen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat is mijn hart? Als het leeg, als oud, als het koud en bevroren is. Als het lood, wat dat te doen nu het boze vroeg is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Zo vertrekend is, wat is jouw gehoor?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 Tot de volgende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 Open. ja.